Misschien zit je volgende week wel op het terras. Het lijkt erop dat het kabinet morgen met versoepelingen komt voor 28 april. Volgende week woensdag is dat. De avondklok gaat er mogelijk af. En je mag misschien ook weer met maximaal twee personen aan een terrastafeltje zitten. Morgenavond is er een persconferentie, zegt verslaggever Ewa Kiewiet. Tot die tijd is er best nog wel wat overleg. Minister Grapperhaus gaat nu bijvoorbeeld naar de burgemeesters toe. We weten, die burgemeesters van die grote steden die wilden heel graag die terrassen open. Dus misschien dat daar aan die voorwaarden voor die terrassen ook nog wel iets gaat veranderen. Uh, dat is allemaal nog vanavond en morgen. Uh, dus definitief weten we morgen hoe het zit. Het gaat hard tegen hard in de voetbalwereld. Twaalf grote clubs uit Spanje, Engeland en Italië willen zo snel mogelijk beginnen met een eigen competitie, de Super League. Ze willen stoppen met de Champions League, omdat ze hun inkomsten dan moeten delen met kleinere clubs die ook meedoen. De UEFA is woedend en kwam net met een dreigement. Clubs die meedoen aan de nieuwe Europese competitie worden in hun eigen land uit de competitie gehaald, zegt de Europese Voetbalbond. En de spelers mogen niet meer meedoen aan de EK's en WK's.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 Dat is even slikken. slikken, zegt de directeur, maar het komt goed. Het betekent wat voor de groep en ook voor onze verzorgers uh, die echt al jaren met deze dieren werken. Uh, maar uh, dolfijnen zijn wel goed in staat om zich aan te passen. Uh, ook in de natuur komen ze voor in verschillende groepen. En ze gaan niet, ook niet alleen, ze gaan met meerdere dieren tegelijk naar het park. En daarom denk ik dat, dat, uh, dat het goed kan. Laatst kreeg het park een waarschuwing van minister Carola Schouten. Zij vond dat de verblijven niet op orde waren en dat het park diervriendelijker moest worden. Het weer. In het zuiden kans op wat regen. Temperatuur ligt tussen de 10 en de 16 graden vanmiddag. Morgen regelmatig zon, maar in het noordoosten misschien een onweersbui. Het wordt maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de N231 vanuit Amstelveen naar Alphen aan de Rijn. Tussen Amstelveen en de aansluiting met de N201. Drie kilometer file met 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Lekker zonnig singeltje, deze van Ruud Gullit uit de jaren 80 in South Africa. Zo dadelijk gaan we praten over zonnetje gesproken met iemand vanaf het strand. We hebben het over Niels Priester. Maar eerst gaan we nog even een lekkere nieuwe single voor je draaien. Hier is iemand bij Enchampagne. that's dangerous. back. Crazy vibes how we live in it dangerous. They could never be in a street. We said the road could She and fire where we blaze like great Thomas Oh, girl, get insane with us Fly high to the sky, jet plane with us No shame, can we living in it dangerous? Can we live in it dangerous?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 Yo, de McFadden en uh, Whitehead en Ain't No Stopping Us Now. Ja, dit weekend zou trouwens uh, ook uh, normaal gesproken... als er geen uh, corona was geweest, weer uh, de bloemenkorso uh, ja. zijn, albert Maar uh, ja, door inderdaad het virus uh, ook weer uh, voor het tweede jaar... alweer uh, geen uh, bloemenkorso uh, dit jaar. We gaan het verder hebben wat er nog meer uh, niet uh, is door uh, inderdaad corona.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 Dat de terrassen toch niet open mogen op 21 april. Komt het niet als een verrassing voor Niels Priester van Mango's Beach Bar. En voorzitter van de Vereniging van Zandvoortse strandwachters. Um, nee, eigenlijk helemaal niet. Het was wel een klein lichtmoment van Evrie toen je hoorde van de 21ste gaan we open. Maar um, ja, dat vrijdag achteraan kwam al het besef van nee, dat kan ik bijna niet voorstellen dat ze de 21ste nu losgegooid zijn. Smettingen gaan nog steeds behoorlijk omhoog. En uh, Koningsdag komt er ook nog aan. Dus...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 meer gaat duren. Want als het ietsje warmer wordt, wil hij niets liever dan zijn terras weer opengooien. Ik zelf eigenlijk een klein beetje zo dat ik ondertussen denk, gewoon alles voor 1 juni is winst.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 1 juni. juni. Ja, de, ja, de magische datum 1 ja. juni. Nee, ook, uh, ook uh, Niels uh, die uh, meldt hem nu. Uh, ik ga er ook een beetje vanuit dat het uh, 1 juni gaat worden. Misschien half mei dat... Uh, dat ze beginnen zachtjes met terrassen ja. opengooien. En dan uh, vanaf uh, 1 juni uiteraard uh, als de besmettingen dat uh, toelaten. Dan uh, zeg maar uh, dat, uh, dat je dan ook weer uh, binnen kan uh, gaan uh, ja, plaats, uh, nemen in het café en het restaurant. Ja, en uiteraard uh, de stroompavioens. Ja maar 1 juni is ook een hele belangrijke datum voor het circuit Zandvoort. Want die moet natuurlijk de, de, de, de, de, de, de terras, de, de, de, hoe noem je dat? De... de, de, de, de, de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 Zeker gauw houden uit de jaren 60 van Terry Jax en The Caesars in the Sun. Zo dadelijk gaan we het hebben over de actie voor Liam. Volgende week vrijdag vindt die plaats. Maar is de nieuwe Shepard. We be able to dance on the table with nothing but stars in our eyes. Where we'd made believe and with all of our dreams we would color outside of the line. Turn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 ...draaien we zeker voor je bij Zandvoort op zaterdag... ...op het geluid van Zandvoort, uiteraard CFM. We zijn al 31 jaar de lokale radio, lokale omroep van Zandvoort... ...met radio en tv. Shepard en Learning to Fly, die draaien we zojuist voor je. Vanmorgen hadden we Goedemorgen Zandvoort tussen 11 en 1 uur... ...met uh, Irene de Jager. En zij had onder meer een gesprek met uh, Linda... ...en zij is van uh, de actie voor uh, Liam...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 Ik ben mijn antwerpen boeken, spreek een woordje Belgisch. Poepen, wel met de rubber gaat alsjeblieft. Ik heb alle kind, loop Hoe zeg ik Jobbo in het Frans? Dat kan ik eraan bieden. En een glas Judo En weet je wat ik haar vertel? Ik kan geen Frans, maar ik ken hem wel. het ging te snel. Je mapel, ach, je kent het wel. Gap, ik weet niet eens wat het betekent. Wat gaat zij?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 Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en... Ja, het mooie is, er worden al jaren natuurlijk grappen gemaakt... over de naam van Frans Duits. Ze een Duits. En dan hebben ze, uiteindelijk hebben ze daar een commerciële single van gemaakt... tezamen met Donnie inderdaad. Je hoorde Frans Duits en Donnie en Frans Duits, zo heet die plaat ook. Op dit moment een behoorlijk groot hit in de diverse hitsparades...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 Het is zo stil in mij. Ik heb It is so still in. MUZIEK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 I'm huh. Deze single van The County Crows... keer waarschijnlijk ook nog in de uitvoering met Bluff daarbij. En mijn schoenen zijn gejat en dergelijke. En dit was het origineel. Je hoorde de Holiday in Spain. Ja, we zagen uh, mooie berichten langskomen afgelopen week... over de geveltuintjes. Wel leuk uh, om uh, zeg maar, uh, daaraan mee te werken. En ook goed trouwens voor uh, onder meer de bijen. En uh, de, vos. onder, onder, uh, ja, de vosjes bijvoorbeeld. <laughs>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 Ja, ik las het bericht ook. Maar ik heb nooit geweten dat je gewoon uh, de tegels uh, zeg maar, uh, los uh, mag maken. En dat je daar uh, je eigen tuintje mag aanleggen. Nee, maar, uh, je, kijk maar goed als je door het dorp loopt.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 Turn away.